Evi van Eck met het NOS-journaal. Vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Enkele stembureaus gingen al open, zoals in Arnhem en Zwolle. Om half acht gaan alle stembureaus open. En tot negen uur s avonds kunnen mensen hun stem uitbrengen. In de laatste peilingwijzer voor de verkiezingen staan drie partijen op vergelijkbare hoogte. Dat zijn PVV, GroenLinks-PVDA en D66. Daarna volgen CDA en VVD. In het NOS-slotdebat benadrukten de partijleiders dat er echt nog wat te kiezen valt. VVD-leider Jessel Gus zei dat het gaat tussen links of centrum rechts. D66-leider Jetten, CDA-leider Bontebal en GroenLinks-PVDA-leider Timmermans... vinden dat het tijdperk Wilders moet worden afgesloten. Wilders zegt juist trots te zijn dat zijn partij PVV het gevoel van miljoenen mensen haar fijn aanvoelt. De Amerikaanse vicepresident president Fens heeft er vertrouwen in dat het akkoord tussen Israël en Hamas stand houdt. noemt schermutselingen onvermijdelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza vielen acht doden. Premier Netanyahu kondigde die aanvallen aan... nadat volgens hem Palestijnse militanten in het zuiden van Gaza het vuur openden op Israëlische militairen. Hamas zegt in een reactie daar niets mee te maken te hebben... In ruim twee weken is de wapenstilstand herhaaldelijk door beide partijen geschonden. Orkaan Melissa heeft op Jamaica enorme schade aangericht, zegt de Rampenbestrijdingsdienst. Scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen zijn getroffen. Ook zijn bomen uit de grond gerukt en staan straten en huizen onder water. Over slachtoffers is nog niets bekend. Melissa kwam aan land als orkaan van de zwaarste categorie... met grote hoeveelheden regen en windsnelheden... van bijna 300 km per uur. Inmiddels is Melissa afgezwakt tot orkaan van de vierde categorie... en gaat nu langzaam richting Cuba. Het weer vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 7. De komende dag bewolkt met een enkele bui. Smiddags gaat het regenen, het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 I am ready for the altar, but I do agree there's times When I a my shirt sure can be a friend of mine Well, I keep on thinking about you, sister, go One more correspondence I've been too, too hard to find But it doesn't mean you ain't Cause you know FM Two, nine.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 in the living room Uit Zandvoort ZFM